En nu het vervolg van onze crimiereeks op glad ijs. Van in. Hoe, alweer? En waar woont hij? En is er daar nog iemand anders in huis? Oké, okay, oké, okay, we staan daar binnen vijf minuten. Giro, kom. We gaan de moordenaar van de familie Geldof uit zijn bed halen. Kom. Ja, ja, prachtig. Hij was het een man of een vrouw. Maar er is toch een opname van gemaakt, hè? Nou ja, we zijn nu onderweg naar Sint Pieters. Ja, neemt jij maar al contact op met Martien Sales, oké? Okay? Ja, tot straks, ja. Guido, je weet de straat toch zijn, hè? Dat is in die sociale wijk waar ik toevallig twee weken geleden nog geweest ben. Het was dus weer een anoniem telefoontje. Ja, maar deze keer echt anoniem. Hoe bedoel je? De stem was vervormd. Ze weten niet of het een man of een vrouw was. Bruinhoge vermoedt dat de telefoon verbonden was met een computer of met een tape recorder. Enfin, dat is een zorg voor later. En die Mario van Hele, dat is dus een ex-werknemer van Frank Geldof. De anonieme beller had het uitdrukkelijk over een gefrustreerde ex-werknemer. Oh, ik begrijp wat je dwars ziet. Dat ligt iets te veel voor de hand. <laughs> dat is het minste wat je kunt zeggen, ja. Nou, met een beetje geluk is het dan toch al een aanknopingspunt. Hè. Zeg... Zouden we niet naar mevrouw Pauw bellen? Mevrouw Pauw, waarom? Zij kan ons toch vertellen of die Mario van Hille inderdaad bij Geldof gewerkt heeft. Ja, dat is wel zo, maar daar wil ik liever nog wat mee wachten. Hm. Voor hetzelfde geld is het een flauwe grap. Hè? Dat zullen we gauw weten, Pieter, we zijn er. Getting pregnant. Giving my baby away. wat voor mij, Mario, nodig? Je ligt al in zijn bed en je gaat niet zo naar beneden komen. Ik kan hem, ik zeg het je maar. We hebben hem een paar vragen te stellen. Ga hem maar ophalen. Ja, ga ja, maar Moet je wat drinken? Ik zal dat in ons dan whisky. Mag lekker water? Of moet ik koffie zijn? Nee, bedankt. zet die tv wat ze. En Mario, iets misda, misschien. Ik kom, ik kan nooit Mevrouw, haal hem nu naar beneden. Ja, Ja. Ja, madame is precies niet al te nuchter Zoveel lege flessen heb ik nog nooit bij elkaar gezien We staan er zelf achter de tv ja, Op hoeveel staat die thermostaat hier zeg? 27 graden Ja, je zult van minder dorst krijgen Hier is in maanden niks meer opgeruimd nou, Ik heb ook ogen in mijn kop hè? Waarom doe je nu zo kort af? Ja, dat staat me niks aan Dat is hier niet het huis van iemand die koelbloedig vier mensen vermoord heeft Sinds wanneer ben jij helderziende geworden? Ja, ja, wacht maar af voilà, Hallo, je is op komst hè. Ja. Maar wil ik wil nu eigenlijk van hem kan de de misschien oplossen. Allee, goed Oh, dus Wacht, dan komen je je plekken maar. Ja, mevrouw, mevrouw, uw man heeft bij PC Busters gewerkt. Ja, en dan? Wat voor soort werk deed hij daar, mevrouw? Och hier, wat toch nog altijd over? Je doet niet misdaan, nee? Niet hè. Dat was allemaal een ene dikke vette leugen. Wat was er een leugen? Als bemoei je er niet mee, maar... ga naar boven. Gewachs, zang, ze moet minen, Jonny. Ja, maar het is misschien beter dat uw vrouw voorlopig hier blijft, meneer Van Hille. Ze heeft hier niks mee te maken. Wow, ik heb niet mee te maken, en Mario. Als je er Mario, Mario, wat ga je doen? Had het toch niet zijn, dat Hij is zwicht! Ik wil er niet meer over discuteerd, het is gedaan. En daarmee uit. Ja, u weet waarom wij hier zijn, meneer Van Hillen. Tuurlijk, ik had u al lang verwacht. Gewoon zelf naar u komen. Zij mij altijd tegenhouden, ah, al stommerheide. Je, je moest ah, Heel, Ik nee. beken. ik heb Frank of vermoord. Ah, joh, en neem me nu maar mee, kom. Dan zijn we ervan af. Dat laat me los, als... Er is niks meer aan te doen, er is niks aan te doen. Goed, mevrouw Saris, dan zullen we dat zo doen. Ja, natuurlijk, ik breng morgen verslag uit. Goeienacht nog. En sorry dat ik u zo laat gestoord heb. Hè. Commissaris, hij wil iets drinken. Wat moet ik hem geven? Ja, moet je dat nu aan mij vragen? Ja, maar hij wil geen koffie of geen thee. Hij wil iets strafs. Is dat dat de Hij zou het echt compassie mee krijgen? Zet, moet ik een dokter laten komen? Of... Hebben we whisky in huis? Meen jij dan uw commissaris? Ja, ja, ja, ja. ja. Ik wil wel een keer gaan kijken. De key is in een bureau, maar uh, dat is dan op uw verantwoordelijkheid. Ja, de key doet zijn deur toch altijd op slot? Ja, ja maar ik weet ik wel wat dat de reserve staat. Maar Dat zegt je nu pas. nog. ik weet het maar pas sinds kort, hè? Uh, enfin, veel kans dat zijn drankkast toch op slot is. Maar weet je wat, ga toch maar eens zien. Ja, af ons orde, ik ga maar eens Ja. Hoe, je gaat Van Hille nog geen drank geven? Hij krijgt straks een glas van mij na de ondervraging als beloning. Pieter, die man is duidelijk alcoholist en dan ga jij... het ja, alstublieft moet mij niet leren hoe je alcoholisten moet aanpakken... en zeker niet hoe je ge gefrustreerde alcoholisten moet aanpakken. Oh, jij spreekt uit ervaring, of wat? En hoe ga je dat straks aan Martin Salus uitleggen? Dat zal niet nodig zijn, want mevrouw Salus komt niet uit haar bed... voor zo'n futiliteit. Ja, ik kan moeilijk geloven dat ze dat zo gezegd heeft. Oh, to Toch wel, toch wel. Ze heeft misschien nog gelijk ook. Guido, we zijn van hille gaan oppakken... op basis van een getruckeerde anonieme telefoon, hè? En die mens staat dan bij manier van spreken... klaar om met ons mee te gaan? Hier klopt iets niet, sorry. In elk geval... Ik heb mevrouw Paulus aan de lijn gehad. Van Eelen is anderhalf jaar geleden ontslagen wegens grove nalatigheid. Wat voor werk deed hij daar? Hij was verantwoordelijk voor het beheer van de monsters. Monsters? Ja. Voordat PC Busters een partij computers opkoopt, worden er stalen genomen om te analyseren hoe groot het percentage edele metalen is. Met andere woorden, hij had een goede kijk op de waarde van wat er opgekocht werd. Ja, want op basis van de kwaliteit van die monsters worden er deals gesloten. Hè? Hij verdiende dus waarschijnlijk goed zijn boterham. Daar heb ik niet expliciet naar gevraagd. Maar dat zou wel zeker. En dan in zo'n krot wonen. Hoe is ze daar verzeild geraakt? Ja, alcoholisten, hè. Voilà, zie ik. Een fles whisky uit meneer maar... de reserve En een vol, hè. Alsjeblieft, Dank u, bruinogen, dank u. Ik wist dat ik op u kon rekenen. Straks vullen we die weer bij met water... en dan zet jij die schoontjes terug op haar plaats, hè. <laughs> ja, en dan wil ik de kees in nou aangezegd zien. <laughs> ja. Uh, bon, Guido, uh, we zullen Mario van Hilden nu maar eens gaan ondervragen. Maar ik verwittig u al, ik verwacht er niks van, hè. Mm. Kom, ja.